1 Uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Europese astronomen hebben een planeet opgespoord die ongeveer net zo groot is als de Aarde en rond een ster van het nabije Alpha Centauri-stelsel draait. Het systeem, dat uit drie sterren bestaat, staat op 4,3 lichtjaar van de Aarde en is de meest nabije buur van het Zonnestelsel. Astronomen zoeken al sinds de 19e eeuw naar planeten bij Alpha Centauri. Op de nu ontdekte planeet is zeer waarschijnlijk geen leven mogelijk... omdat het er veel te heet is. Maar astronomen vermoeden dat er meer planeten rond Alpha Centauri draaien... waar misschien wel leven mogelijk is. In Londen is een 26-jarige Britte aangeklaagd... voor het ontvoeren van twee journalisten in Syrië... onder wie de Nederlandse fotograaf Jeroen Oerlemans. De man werd vorige week opgepakt op de luchthaven Heathrow... waar hij aankwam met een vlucht uit Egypte. Morgen moet hij voor de rechter verschijnen. Oerlemans werd in juli door moslim-extremisten ontvoerd... in het noorden van Syrië... samen met de Britse fotojournalist John Cantley. Ze werden bevrijd door het vrije Syrische leger. De Britse schrijfster Hilary Mantel... heeft voor de tweede keer de prestigieuze Booker Prize gewonnen. In Londen kreeg ze de Britse literatuurprijs van 50.000 pond... voor haar roman Bring Up the Bodies. Dat is het vervolg op Wolf Hall... waarvoor Mantel in 2009 de Booker Prize kreeg. De 60-jarige Hilary Mantel is de eerste vrouw en de eerste Britse auteur die de Booker Prize voor de tweede keer krijgt. Het Nederlands elftal heeft ook de vierde wedstrijd in de WK-kwalificatie gewonnen. Tegen Roemenië werd het 4-1. In de pool van Nederland won Hongarije met 3-1 van Turkije. Nederland staat eerste in de pool, gevolgd door Hongarije en Roemenië. In een andere pool speelden Duitsland en Zweden op spectaculaire wijze gelijk met 4-4. Alle Zweedse doelpunten vielen in de tweede helft. Frankrijk maakte diep in blessuretijd 1-1 gelijk tegen Spanje. En De wedstrijd Polen-Engeland werd afgelast omdat het veld door de regen onbespeelbaar was. Het weer opklaringen met minima tussen 6 graden in het binnenland en 8 aan de kust. Overdag bewolkt met af en toe wat regen en het wordt zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Fijn dat u nog steeds bij ons bent in ons huis van de maan. En omdat het Wereldvoedseldag is, praten we vannacht over eten. Over lekker eten, over gezond eten, over verantwoord eten... over de keuzes die je daarbij maakt, de principes die je hanteert... en de gevolgen daar dan weer van voor wat je eet. Daarover praat ik later en vannacht met chef-kok Joris Beidendijk. Die gaat binnenkort de keuken van een restaurant in Montpellier in Frankrijk... inruilen voor het restaurant van The Grand in Amsterdam. Ik ga praten met diëtiste Lisa Steltenpol en ik ga praten met u. U kunt bellen naar 0800-1121... 0800-1121, mailen kan naar casaluna.nl en twitteren dat kan dan weer met hashtag casaluna. En mijn gast hier in het Huis van de Maan tot twee uur is Leon Mazarak. Hij is de chefkok van restaurant Podium in Utrecht. En wie weet kent u hem ook van het programma Eet Smakelijk van Omroep Link. Leon, goeienacht, fijn dat je er bent. Goeienacht. En wat zaten er deze dagen zo al bij jullie op het menu in het restaurant? Nou, we hebben uh, natuurlijk zoals altijd een, gewoon een mooi seizoensmenu. We werken echt alweer met de eerste bietjes. De perceptie voor de mensen is er weer dat het koud is. Hè. dus echt herfst. Dus, ja. Er zit alweer een gerechtje, twee bereidingen van, uh, van wild zwijn in. Met, uh, eentje met uh, rode kool met appeltjes, helemaal mooi als crème. En dat tweede krijgen ze hem nog een keer geserveerd. Het hoofdgerecht eigenlijk in twee delen. Uh, klassiek genoemd en zegt hij zal En dan krijgen ze het gewoon de bout als stoverij met mm -hmm. zilverui. En iedereen hangt boven het bord en zegt: hele het ruikt naar het huis van mijn oma. En, en of dit was, dat wat we aten bij thuis altijd. En dan denk ik: Precies, gelukt. Maar Echt dat ja? wil je ook. Je, ja. je wil gerechten maken die, die dichtbij bij, uh, mensen staan. Je wil geen gerechten maken die over de hoofden van mensen heen gaan. Nee, ik denk dat de eten voor een heel groot deel gekoppeld is ook aan herinnering en aan een referentiekader. Als je je leven lang opgevoed wordt met frikandellen, dan zul je niet zo referentiekader hebben. Dat kun je bij mij ook niet terugvinden dan waarschijnlijk. Maar ik denk wel dat heel veel smaken en in tijden en de seizoenen, zeg maar. Je krijgt je bepaalde behoeftes aan bepaalde smaken. Mm -hmm. En um, ja, voor dat is wel ook dat ligt overigens ook een beetje scheef. Uh, want heel veel mensen eten in de zomer bijvoorbeeld kokkies, omdat ze dat heel uh, lekker lijkt, maar daar is helemaal geen tijd voor. Dus er, er volgt nu de tijd voor. Dat en is zoals voor de mosselen, die eet je ook nu en niet, uh, niet in juli. Exact. Ja, dus een beetje een. Dat is dus waar in het vorige uur, want ik heb even meegeluisterd het ook over ging. Het uh, Samuel Levy. Ja, wat heel echt heel boeiend was, uh, is dat inderdaad, uiteindelijk moet je proberen ook je. je uh, bewust te worden van de seizoenen, of je nou thuis kookt... of of je nou bij mij komt eten, dat je echt denkt... ja, het is, weer, het is weer tijd voor dit, het is weer tijd voor dat. En dan is het voorbij, dan is het voorbij. Dan pak je gewoon weer iets anders. En niet die kaart vasthouden van... ja, maar we hebben nog helemaal tongschaar op de kaart, omdat het moet. Nee, dan verander je de kaart en dan serveer je producten... die gewoon op dat moment het allerbeste zijn. Want uiteindelijk, dat is, je, dat is je werk. Ja, dat is jouw werk. Jij wil de lekkerste uh, gerechten maken met, met de meest actuele producten. Maar is het ook een soort... Opvoeding die je meegeeft aan je gasten van: nee, kokkies eet je niet in juli en uh, nee, uh, uh, uh, uh, ik noem maar wat, uh, hazenbout staat ook niet op het menu in april. Nou, dat klopt. Ja, ik, uh, ik, ik denk dat je, dat je als kok een hele belangrijke functie hebt. Uh, de kok zit in het algemeen. Uh, je wil mensen zeker een beetje opvoeden. Ik heb het ook al stiekem wel heel erg leuk gevonden. Om ze toch een keer eens iets in te schenken wat ze niet kennen. Yeah. De, de, buiten, de, uh, buiten de normale paden en ook uh, qua serveren. Het, het, bepaalde gerechten of smaken die totaal... Uh, onbekend zijn voor mensen. En dat ik zeg, maar ja, dan raspen we er een citroen overheen. En dan zegt iedereen, dat is een limoen. En dan zeg ik, nee, dat is citroen. Maar dat zijn dan wilde citroentjes. En die zijn nog een beetje groen. En daar is nu de tijd van het jaar voor. En dan, dat doe ik expres. Ik laat die citroen aan tafel zien, zodat iedereen zegt limoen. Mm -hmm. En dan heb ik ze, weet je. Ja, dat is ja, toch ja, wel leuk. Ja, het ja. uh... Maar je bent ook streng zo te horen. Ja, streng voor mezelf. Ik probeer ook heel erg vast te houden aan dat. Maar ook, ja, ik vind het ook wel... Ik denk dat wij als koks ambassadeurs zijn van uh, wat, uh, yeah, wat, wat, wat de mensen thuis misschien wel maken. dus En ik, ik, ik hoor zoveel vragen vaak van... Ja, maar waar, waar kan ik die dingen nou krijgen? Of hoe kan ik dat nou maken? En dan denk ik, eigenlijk is het heel simpel. Uh, Samuel zei het hiervoor ook al, je moet er tijd in stoppen. Je, je, goed En gerecht met tijd, daar, daar mm -hmm. proef je terug. Mm -hmm. En ik denk dat wij als koks een voorbeeldfunctie hebben... als ambassadeurs van de, ja, de nieuwe smaak in Nederland... Land. Ja, er komt een tweet binnen van David Klingen en die zegt: kennis en passie, dat is de sleutel. Ik geloof, ik geloof dat ja, kennis is heel belangrijk, gewoon de basis. Het begint bij de basis. Ga geen ingewikkelde bereidingen toepassen als je die niet als je het product niet kent. Als je een biet van van onder naar boven van binnen naar buiten kent en je kan alles met die biet en je kan hem maken zoals oma maakte. Dan kun je verder gaan kijken om die biet op een creatieve manier neer te gaan zetten. Maar... Ja, want ik keek eens even op, op jullie kaart. Want inderdaad, dat wild zwijn, dat serveer je eigenlijk op een hele vertrouwde manier. met zilveruien en met, zilverui en met, met uh, rode koon appeltjes dan ja. wel in een crème. Dus dat is dan wel weer het apart. Het is allemaal weer met een knipoogje. Maar op. het is wel een, een, een bekend uh, smaakpalet wat dat betreft. Maar die biet, die serveer je dan weer met krap. Ja. Dat zou ik weer niet bedacht hebben. Ja, nee, het, het, uh, het is natuurlijk wel zo dat je toch een beetje verrassend uh, probeert te koken. Een ja, bietensalade en, met de, haring. Ja, wat, biet is wat zoet. Dat, en ja. krap heeft de schaaldieren hebben ook een heel zoet karakter. En eigenlijk hebben we daar dan wat witlof voor de bitterheid in gedaan. Er zit zuur in. Dat is het eerste gerecht van het menu. Ze dus krijgen natuurlijk een heleboel gerechten. En mensen, hun smaakpalet is op dat moment nog volledig open. We hebben ze met amuses ook al een beetje getriggerd. Mm -hmm. en, dan, en dan gaat daar een wijn bij die heeft exact diezelfde, dat bittertje. En vooral die, die, die een beetje zoetige, stuivende uh, Zuivende karakter en dan, nou, dan heb je een klapper. Ja, ja. Dat is leuk. Nou, nou hebben we het vanavond ook over, over duurzaam eten, over verantwoord eten, over de keuzes die je maakt. Jij kiest er dus, dat is mij nu al duidelijk, heel duidelijk voor om het seizoen te volgen. Het seizoen is voor ja. mij leidraad. Ja. Kijk je ook naar waar je producten vandaan komen? Absoluut, ik vind het heel belangrijk om in goed contact te staan met mijn leveranciers. Ik heb bijvoorbeeld een visboer, die zit in Ierseke. en die belt mij op en die zegt die ochtends van nou, die, die, die, die tongen, dat moet je niet doen. En dan zeg ik, hoezo niet? Ja, dit, dit is niks. Die komen van veel te ver. Die zijn te lang op het water geweest, uh, op de boot. Ja, dat is zijn vak. Ik, heb daar, ik, ik, ik vind het leuk om ze te bezoeken en te kijken wat ze allemaal doen, maar uiteindelijk is dat hun vak. Mm -hmm. Dus dan luister ik naar hem. Ja, dan luister je naar ja. die leverancier. Ja. Maar stel nou, want ik, ik ben eens een keer niet bij jou... maar ergens anders in Utrecht, in Utrecht uit eten geweest... en daar stond op het menu uh, Schotshert. Dat Was lekker hoor, begrijp ik mm -hmm. goed. En dan zit ik dat te eten en dan denk ik toch... waarom eet ik eigenlijk Schotshert? Volgens mij lopen die hier op de Veluwe ook. Ja, ik, ik denk dat, dat daar kom je een beetje in de zone van... kan het wel of kan het niet? Voor mij persoonlijk. Ik, ik twijfel ook wel eens over producten. Ik denk dat je wereld in deze tijd... het is 2012, wereldvoedseldag, dat sowieso. Ja, maar ja. ik vind het heel belangrijk dat je, wel, dat je je wereld niet te klein maakt. Ik bedoel, we hebben, Ik bedoel, Waarom zouden we mooie producten uit Italië... waarom zouden we mooie wijnen uit Italië... niet hier naartoe halen en het allemaal met dingen doen die we... Uh, die we misschien zelf niet echt hebben. Dus dat, dat, maar, maar als je dat bekijkt aan de tijd van het jaar... Is dat, uh, is dat heel interessant. Maar ik zie bijvoorbeeld nu ook in heel veel restaurants in Utrecht... of uh, in de krantjes, uh, de actiemenu's, Lamsrex. Dan denk ik, ja, weet je, kijk, zo gaat die hele perceptie van seizoen verloren. Terwijl Lamsrex, ja, een restaurant met... 400 couvert kan misschien niet met Hollands lam werken. Uh, en dan krijg je dit soort alternatieven. Maar misschien zouden ze dat soort alternatieven wel wat in prijs moeten ophogen. Ja. Zodat je dus, dat die keuze wat zwaarder wordt. En dat de koks weer creatiever worden. Dan zeggen van nou ja, dat lam is wel heel duur. Dus Laten we dan we maar niet. eens een keer met de bout gaan werken. Of een keer uh, eh, iets anders serveren. De niertjes. Oeh, ja. weet je wel. ja. Dat is natuurlijk to toch Nederland, denk ik. Maar de niertjes, die gaan niet, niet, uh, niet uh, gegeten worden. Want de gemiddelde consument wil helemaal geen lamsniertjes. Nee, dat is, dat is een groot probleem. Maar we hoeven ook niet te beginnen bij de niertjes. We kunnen beginnen bij de bout. Dat is weer de opvoeding. Ja, ja, we beginnen gewoon. We willen helemaal rustig aan. Ik zeg altijd: Nederland heeft natuurlijk een, uh, niet echt. We zijn met z'n allen een beetje zoekende. Het is allemaal heel erg trendgericht. Iedereen doet een beetje hetzelfde in, in die veilige zone. Er zijn maar weinig die echt durven. En ik denk dat, uh, dat je daar. In, uh, ja, dat daar in Nederland nog heel veel te ontwikkelen valt. We zijn natuurlijk wel heel goed bezig en iedereen kijkt oh maar we hebben zo'n goede sterrenzaken zo. Maar de eetcultuur van een land wordt niet bepaald door de top, maar door het gemiddelde. Ja. En het gemiddelde is eigenlijk nog heel moeilijk. En het gemiddelde thuis daar schrik ik soms echt heel erg van. Ja, waar schrik je dan van? Ja, dat ik denk, van staat er nou dan toch de ketchupfles op tafel... in plaats van de fles rode wijn? Dat is misschien ook een beetje persoonlijk. Maar uh, ik zie vaak mensen met een soort van groot dilemma. Ze komen thuis, ze hebben haast. Ik, ik begrijp het wel, maar uh, ja dus dan maar weer die 1, 2, 3 maaltijd. Of hm. die opwarm curry. Ik heb het gehoord. Ja, dus het uh, toe. Schuldig. Ja, en het, dat is allemaal met, heeft allemaal met tijd te maken. Maar waarom, zou, waarom eh, maken we daar dan niet tijd voor? Of waarom maken we niet op zondag... Zeg, van we vinden koken allemaal leuk. Op zondag of zaterdag gaat iedereen naar de markt. En dan gaan we wel koken. En alle hobbykoks komen in actie. Waarom ga je niet dan wat maken en zeggen... nou, ik ga voor woensdag ga ik vast eens even een supermooie tomatenjus maken. Met, met echt op basis van ook met kalfsbotten erbij en zo. Echt een, een fantastische jus. En dan heb ik woensdag... Heb ik, hoef ik alleen maar wat pasta af te koken. En dan doe ik me daar toch een fantastische saus overheen. En nou, dan heb je gegeten hoor. En dat kost dus niet zo heel veel tijd. Nee, het, is een, het heeft met planning te maken. En ook de, de zin die je ervoor hebt. Ik, bedoel, ik zie het in onze keuken al. Wij zijn de hele dag bezig met fantastisch eten van onze gasten. We ja, dat bak... is jullie varkens. We bakken dat brood, we maken de koekjes. Nee, maar we vergeten zelf ook onszelf vaak. Dan is het echt tien voor vijf en dan uh, Doe je een haalcurry? Ja, dat nog net niet. Maar het, het, het hangt soms op het randje. Dat we denken, nou uh, jongens, uh, laat maar eens wat, uh, wat makkelijks in de frituur zakken. Nou hebben we maar een heel klein frituurtje gelukkig. Ze dus mm -hmm. zijn van van die aardappelschijfjes. En nou, er zit, er zit iedereen te kijken en dan zeg ik wel van, als we nou zo goed voor mensen kunnen zorgen dan moeten we ook voor onszelf ja, kunnen zorgen. Ja. Waar leg jij op als je naar die supermarkt toe gaat? Dat vind ik toch interessant omdat dat de meeste, ja, mens, meeste mensen die nu luisteren die zullen vaker naar de supermarkt gaan dan naar het restaurant. Maar waar leg jij op? Ik bedoel, we gaan allemaal onze boodschappen doen, maar waar leg jij op als je gewoon als consument uh, niet, niet voor het restaurant als zozeer, mm -hmm. maar voor, gewoon voor, voor de keuken thuis. Die je boodschappen gaan doen. Ja, dus de keuken thuis vind ik het. Ik vind het altijd sowieso heel leuk om te kijken. wat, het, wat de supermarkt een aan aanbod heeft. Dan zie je ook heel erg die trends in terugkomen. Uh, en ik vind het heel leuk om te zien dat mensen in hun mandje stoppen. Het is echt heel raar, maar het is een soort van. Ik kijk heel snel altijd even voor me op de band. Zoals iedereen dat wel eens doet. Maar mm -hmm. kijk ik meer naar van. Ik, zie dan, hé, ik woon in Utrecht. Ik, ik heb een hele kleine Albert Heijn bij mij om de hoek. Met alleen maar studenten. En dan zie ik die studenten, zie ik al twijfelen bij die kip. Dan zie ik ze daar, ja, ze hebben één biologische kip. Ze willen wel, dus is dan één zo'n filetje. Dat is dan roze filetje, dat ziet er dan toch raar uit. En die, en die kiloknaller natuurlijk, die, die drie dikke filets. Ja, en wat ga je dan nemen? Ja, dus dan die, die, die student die denkt, ja, ik heb drie filets voor hetzelfde bedrag... en s'avonds nog twee biertjes in de kroeg. Logisch, dus daar, dat, vind ik dan, dat, dat soort dingen, dat soort patronen zie je terug. En wat koop jij dan? Ik koop in principe de goede kip. Maar ik heb wel het mazzel dat ik het meestal stiekem meeneem uit het restaurant. <laughs> maar ik, ik, ik zal hier niet liegen. Ik, ik koop ook wel eens een product waarvan ik weet dat het misschien niet helemaal uh, is zoals het zou moeten zijn. Ik denk alleen dat het algemeen probleem meer ligt in dat dingen als vlees gewoon uh, te goedkoop zijn. En dat is natuurlijk een, een heel ander onderwerp. Maar ik denk dat voedsel, het aanbod van voedsel is te goedkoop. Als ik ga, kopen bij de, ga koken met spullen van de Albert Heijn... of van de Spar of van andere supermarkten... dan stop ik eigenlijk mijn hele prullenbak al vol met plastic verpakkingen... voordat ik één aubergine heb gesneden. En daar irriteer ik me eigenlijk aan. Dan denk ik mm -hmm. van ja, gaan we nou koken of gaan we nou uitpakken? Waarom moet het allemaal verpakt? Dat is iets wat, wat ik heel raar vind. Is dat dan, ja, ik bedoel, mijn... mijn Machines die kunnen zit nog een beetje zand op soms als ze binnenkomen. En die zijn met een zit een butje in, maar die ja. smaken anders. Dus dat, dat is iets waar je, waar je op let, ook als je boodschappen gaat doen. Dus misschien ook een reden om naar, eerder naar de groenteboer te gaan dan naar, naar die supermarkt te gaan. Maar je zegt ook van het moet uh, uh, uh, goed spul zijn. En misschien moeten we daar wel een hogere prijs voor betalen. Uh, absoluut. Ik denk dat de prijs voor voedsel te laag is. Dus je kijkt wat je in een mandje stopt voor relatief weinig geld, heb je een heleboel spullen. Dan kun je eten en dan gooi je ook vaak nog wel eens wat van weg. Um, ik denk dat de, dat de supermarkten een enorm goed aanbod hebben. Ook steeds meer biologisch. Ik vind dat alleen maar goed. Ik, ik kan dat ook minder goed volgen, omdat het niet mijn dagelijkse bezigheid is... om te onderzoeken wat supermarkten doen. Maar ik vind het wel heel interessant dat zij zo snel inspringen op de trends. Zeg maar. En alles dat in het teken van gezondheid en in, in het teken van uh, toch nog snel en slim. En ik denk dat snel en slim, dat is prima. Maar wat er daar nu voor aangeboden wordt, dat is er eigenlijk net niet. Wat nee. is er nou mis met een lekkere grote... Goudbruin gebakken gehaktbal. Die kun hmm. je ook op zondag al maken. En die is lekker. Ja, ja. In de jus. Ja, ja, ja, Die had je ook waar. kunnen maken en vanavond even kunnen opwarmen. Ja, dat is goed. Ja, dat ga ik, ik, zal er, ik zal er volgende over doen. ophouden. Nee, dat ga, ik ja. volgende week doen. dat ga ik volgende week doen. Maar eh, dat wilde ze ook zeggen dat mensen, als dat de beweging zou zijn, dat mensen hun voedselpatroon moeten gaan aanpassen. Want nu zijn we er gewend om die plofkip te eten, of, of dat half om half gehakt, of mm -hmm. eh, nou, hè, een, een korte Als die producten duurder worden, dan willen ze ook zeggen dat we andere dingen moeten gaan eten. Ja, Want dus ons salaris gaat er niet bij omhoog. Nee, ik denk dat we gewoon meer een bewustzijn moeten creëren... van de prijs van wat wij betalen voor eten. Vis vindt iedereen duur. Je, ziet het met de, je hebt tegenwoordig in alle grote steden heb je van die mooie viswinkels. Mm -hmm. En die zijn op zaterdag heel druk. En eigenlijk op woensdag komt er niemand. In Utrecht was er ook zo, en die is failliet. Ja, dat is toch zonde eigenlijk, hè? En zo'n prachtige viswinkel een mooi initiatief. Maar dan betaal je we... ook voor die prachtige viswinkel? Ja, wat mij betreft mag het ook een kist met ijs zijn. Maar je ziet nog steeds dat mensen zeggen vis, dat is wel duur. En dat... Maar vis is eigenlijk dan nog relatief... Um, reëel in prijs. Hè? Zeker als je, want niemand koopt de hele vis, want we moeten een filetje hebben. Uh -huh. Als je nou het begint bij opvoeden, van hoe maak je nou een school schoon? Nou, snij die school maar eens schoon. Of wat knip je eraf voordat je me geheel in de pan gooit? Ik koop gewoon een hele school, dat is goedkoper, dan ja. kun je dat filetje kopen. Ik ging vroeger met mijn moeder altijd de palingen, uh, moest ik altijd de paling die nog in het zaagsel zat, gewoon schoonmaken, want mijn moeder het eng vond. Ik vond het hartstikke leuk en het was hartstikke lekker, die paling. Altijd. Wat, waar kom jij vandaan? Uit Utrecht. Uit Utrecht? Ja. En hoe, hoe ben je zo in de, in de ban van het eten geraakt? Nou, dit is eigenlijk ooit een keer een beetje aangewakkerd. Ik vond vroeger eten altijd leuk. Wij gingen thuis ook vaak gewoon lekker koken en eten. Dus ik denk dat ik dat wel mee heb gekregen. Uh, mijn vader is een hele goede kok. Is hij oorspronkelijk overigens niet hoor. Maar kan goed koken. Mm -hmm. heeft hij heeft altijd veel tijd gestopt in lekker eten. Dus dat heeft mij ook aangestoken. Ja. En ik heb in België een opleiding gedaan. En daar uh, was binnen twee weken was het vuur aan. En dan ben ik alleen nog maar full focus gegaan, op, op een doel afgegaan. Ik uh, ben in Parijs gewerkt bij Alain Ducasse... en alle grote chefs om mee te kijken. En ja, daar, daar, daar heb ik nog steeds goede herinneringen aan. En ik, en ik ben nog steeds, denk ik weer... ik zie iedere keer weer nieuwe dingen. En vaak, ik zie steeds meer ook dat... dat ik de nieuwe dingen die ik zie, die mij het meest inspireren... zijn de meest eenvoudige dingen. Simpel. Simpel. Ik denk dat dat, als we daar weer beginnen... dat we dan een heel eind komen, hoor. Dat ja, wordt het echt ja. leuk. Dus gewoon bietjes en wildzwijn. Bietjes en wildzwijn, ja. Ja, dat klinkt goed. Um, je was ook eh, televisiepresentator bij Link. Je maakte een programma dat heet eh, Eet Smakelijk. En je ging met bekende Nederlanders... eigenlijk op zoek naar de bronnen van ons voedsel, als ik dat zo mag stellen. Zo ging je bijvoorbeeld met zangeres Do... op bezoek bij een komkommerkwekerij. Laten we even luisteren. Als we dat kunnen horen, dat fragment, ja... Voordat het gerecht bereid wordt, moet Leon nog komkommers halen. Hij gaat daarvoor naar Schravenland. Hier ligt een biologische groentetuin waar ze voornamelijk seizoensgebonden groenten kweken. Voor mijn gerecht wil ik een tartaar maken van een zoetzure komkommer. Ze hoeven niet meer recht te zijn, komkommers. Ja, dat is zo, maar het is toch lastig op de markt te brengen. Hoe kun je zien dat een komkommer eigenlijk klaar is om te oogsten? Nou, als hij van boven tot aan beneden echt helemaal vol is. Dat je echt ziet dat alle rimpels helemaal vol zijn. En dat hij tot aan het puntje vol is. Ik koop ze wel eens zo in de winkel, dus dat is dus helemaal niet goed eigenlijk. Voor mijn gevoel eet ik het veel te weinig, omdat je het echt vers... Ik wil het wel echt lekker vers inkopen dan. Do bij de komkommerkwekerij samen met Leon Mazarak. Hij is te gast in Casa Luna in dit uur. Chefkok van restaurant Podium in Utrecht. En daarvoor dus ook televisiepresentator bij Link. Um, er bellen ook luisteraars. En Ik uh, nodig je uit, Leon, om uh, met ons uh, mee te praten, met de luisteraars. Henk De Ruiter heeft bijvoorbeeld gebeld. Goeiedag, Henk. Uh, ik uh, onderschrijf uh, de zienswijze van Leon Mazarak volkomen. Ja. Uh, je bent namelijk wat je eet. Hoe ik mijn uh, voedsel samenspel is: ik koop in de supermarkt geen toegevoegde waarden. En wat, wat zijn dan toegevoegde e waarden? Uh, nou ja, uh, traaggesneden groentes, ik snijd ze zelf. Oh ja. Uh, E-stof, uh, allerlei andere. Als ik uh, bolino's uh, wil, uh, hagelslag in mijn wil hebben. Bolino's heet dat product. Dan ja. koop ik gewoon een pakje hagelslag. Ik voeg het zelf toe. Ja. Ik, ik let uh, op uh, e-stoffen, land van herkomst, teeltmethode. Um, vis vang ik het liefste zelf. Um, we hebben een kleine vriendenclub. Uh, en wij doen heel veel zelf. Wij halen uh, prima hammen voor 9 euro per kilo en roken ze zelf en dan zijn ze in één keer veel meer waard. Ja, wat, wat vind jij van uh, deze activiteiten van Henk de Ruiter? Nou, ik vind het echt prachtig om te horen natuurlijk. Ja, kijk als we dit, we dit... Hebben, sorry, we ja. hebben trouwens ook les van een oude kok van een éénsterrenrestaurant hier Kijk, Bira. oh, dan, kijk dan, dan, dan kook je vast niet. Ik wil niet iedereen kan meteen hammen pekelen, denk ik, want dat is natuurlijk ja. toch wel vakwerk. Maar het is wel mooi om te horen en uiteindelijk is het ook natuurlijk. Uh, een bepaalde uh, werken van Heeft u er ook al veel mensen mee kunnen besmetten, bijvoorbeeld? Dat u zegt: van, Nou, ik vind, die gaan dit ook allemaal doen? Ja, er is, uh, volgend jaar is er een, een participatieprogramma van ons vriendenclubje. Dat we een stukje land uh, kunnen, kunnen hebben, krijgen, lenen. Uh -huh. uh, om ons uh, voedsel te verbouwen. Zo'n 500 vierkante meter. Kijk. En dan gaan we dat bekken. Wat ga je dan? En niet Wekken. Wekken, ja. Dus inmaken. Ja. Oh, ja. En niet, uh, niet invriezen, want dat kost energie. Ja, maar wat ik me wel altijd afvraag, Henk. Uh, het kost uh, uh, ook zoveel tijd om zelf je vis te gaan ja, vangen en te gaan wekken. En dan denk je, waar zou die tijd dan toch vandaar moeten halen? Oei. Hoe moet ik dat oplossen, heren? Nou ja, die jongen waarmee ik het doe heeft een, een, heeft een installatiebedrijfje. Maar de bouw ligt op zijn kont. Ja, ja nee, die, die heeft dan voorhanden. tijd. Maar stel dat je geen tijd hebt, hoe kun je dit, dit, dit dan toch een beetje. Um, nou ja, ja, als Schaf waar, als een voorbeeld zien. Wat zeg je? Schaf de tv af. Kijk eens wat minder uh, naar je pc. Ja. Uh, maak van koken je hobby. Je lust in je leven. Voedsel is een van de eerste levensvoorwaarden. Ja, Zo ja. belangrijk. Ja, wat, wat vind jij Leon? Hoe ja, kun je dat tijd Ja, uh, ik, ik vind het heel mooi. Ik vind het natuurlijk prachtig om te horen. Ik, ik, ik kan ook makkelijk kletsen, want ik zou natuurlijk iedere dag in de keuken... Ik heb zelfs ja. als een dag geen zin, maar wij bakken ook ons brood... en er is niks mooier, brood is ook weer iedere dag anders. Dat zijn die kleine dingen. Zelf wekken. He, je hebt een product, de natuur zegt stop, het houdt nu op. Je wekt het en je houdt het over. Het is natuurlijk heel waardevol. De vraag is natuurlijk alleen of het voor iedereen haalbaar is, maar ik denk dat daarin... Daar, moeten, daar, moeten, daar, liggen, daar liggen ook uh, ondernemerskansen, denk ik. Hm. Voor ondernemers die zeggen van... Goed, wij gaan mensen... Ik, zou, ik heb er wel eens aan gedacht persoonlijk... om een groentewinkel te starten in Utrecht... met iedere dag acht kisten met de groenten... die er dan op dat moment zijn. Ik denk alleen dat ik het alleen, alleen maar op zaterdag druk heb. Omdat door de week iedereen denkt... Ja, die prij En ik vind het... Treurig, maar daar moeten kansen liggen. Daar moeten kansen liggen. Moeten kansen liggen. En ja. nou, Henk de Ruiter geeft, geeft een uh, mooie aanzet als je die kansen ik zou absoluut. willen benutten. Henk, ik, nee, ik ga je afronden. Want de bellen... Ik heb een kleine toevoeging nog. Heel klein dan, uh, Henk, want er zijn nog meer bellers. Ja, oké. Okay. Uh, nou ja, heel snel dan. Ja. Um, als je zelf wekt, is dat een eenmalige tijdsinvestering. Zet dat eens dus uit tegen de tijd die je passeert in het, uh, in het boodschappen doen uh, bij ja. Albert Heijn. In de kassa, de file, uh, parkeren enzovoort. Nou, dat Dan is een... toch aan daarbof. Dat is inderdaad een zinnige toevoeging. Henk Teruiter, dank je wel voor het bellen. Bedankt. Alsjeblieft, graag gedaan. Goeiedag nog, dag. Jan Haag, goeienacht. Ja, hallo. Dag Jan. Hallo, hallo. Op welke manier probeer jij na te denken over, over dat wat je eet? Op welke manier? Uh, uh, nog een keer? Op welke manier probeer jij na te denken over dat wat je eet? Uh, dit is een onverwachte vraag. <laughs> uh, ik, uh, ik, ik eet uh, zuiver, uh, uh, biologisch, uh, hoofdzakelijk. Mm -hmm. Je hebt een groentetuin in de achtertuin. Ik heb, een, ik heb mijn uh, achtertuin ingeruild. Uh, uh, de siertuin heb ik voor de helft... Uh, daar heb ik een groentetuin van gemaakt een aantal jaren oh, yeah. geleden. En dat bevalt zo goed. Ik heb daar allerlei leuke dingen. Uh, rozemarijn, uh, uh, salie. Uh, uh, en uh, ik heb daar bietjes. Uh, daar had ik nog geen ervaring mee. Ik heb bietjes gezaaid. Uh, jullie hadden het net over bietjes. ja. Yeah. Ja, dus uh, ja, als er een overschotje tuin. is, dan kunnen ze altijd ja. brengen hoor. Ja, en, en dat heeft hij bij hem, wat zegt hij? Als u een overschot heeft, dan mag u ze altijd bij ons langs brengen. Dan, dan uh, weten we er wel raad mee. Ja, ja. maar het, het zit hem ook in, in het oogsten uh, uh, en snel daarna klaarmaken. Hè? Mm -hmm. Mm -hmm. Want, dat heb ik ook met een uh, appelboom, een elstar. Uh, en uh, ik pluk een appeltje van de boom en ik eet het meteen op. En dat is zoveel lekkerder dan. Uh, uh, uit de winkel haal. Ja, ja, heb jij ook een eigen groentetuin? Leon? Nee, nee. We hebben wel uh, veel uh, moestuinen tegenwoordig rondom Utrecht zitten. En uh, die zijn ook heel interessant om af en toe wat mooie dingen te halen. Verder heb ik natuurlijk ook gewoon wat groenteleveranciers die, uh, die ook voor mij de primeurs een beetje in de gaten houden. Maar zou je het uh, willen hebben? Want als ik jou ja, wil dan denk ik, nou... Ja, je ziet, je ziet tegenwoordig in New York heel veel van die stadstuinen op het daken en zo. Ja. En uh, ja, het is... Het, het is geweldig ik zou het heel graag willen hebben. Het is een keer overigens, moet ik zeggen dat de grote chefs op dit moment, zeg maar de, de, de echte, alle grote chefs die profileren zich momenteel met groenten en hun eigen groententuin, die laten zich daarin portretteren. Terwijl er eigenlijk, natuurlijk, in Frankrijk ook al en in België al heel lang chefs zijn die dat dit doen en dat is wel. Het is een hele mooie ontwikkeling, dat is ja. weer die trendsettende functie van die koks. Die te zeggen van haal het uit je eigen wil je zo lekker eten. Doe het dan zo. Ja, ja, Jan, mag ik tenslotte vragen. Wat, wat, uh, wat jou betreft het lekkerste gerecht is. dat je ooit gemaakt hebt. met uh, groenten of fruit uit eigen tuin? Je overvalt wel een <lacht> beetje. <lacht> met je vragen. Uh, het lekkerste gerecht. Uh, nou, de, deze rode bietjes. Mm -hmm. waar ik het nu net over ja? had. Ja, en hoe maak je die dan klaar? Uh, Probeer te leren, hè? Ik, heb ze, ik heb ze gekookt. Ja? En uh, niet al te lang. En ik heb er verder helemaal niks bij gedaan. Ik heb ze gewoon geschild. En uh, ze waren echt geweldig. Leon, die kn knikte ja. uh, instemmend. Ja, mooi. Ja. Puur. Heel puur. Puur. Als je bieten kookt ja, en je echt. ruikt in de pan, dan ruik je eigenlijk de aarde weer. Kijk. Dat is ook leuk. Jan, ja, dankjewel. Ja, ja. Dankjewel voor het bellen. Ja, jullie en, ook. Hè? En een dag nog. Hè? Dag. Straks ga ik ook praten met uh, een diëtiste, met Lisa Steltenpol. Maar eerst muziek die je hebt meegebracht, uh, Leon. Muziek. Uh, van uh, David Tegetta. Uh, we worden er goed wakker van, kan ik wel zeggen. <laughs> Atomic Food, wat voor nummer is dat? Ja, ik had uh, eigenlijk hetzelfde nummer als, uh, als Samuel voor mij. Dat was een van tijd... dat duur voor... uit Mali. Ja? ja? want ik ben een fan van uh, Amadou en, Marianne en uh, Dat vind ik fantastisch. Uh, en, uh, dus mijn... hij was voor zijn beurt. Hij heeft een prachtige keuze gemaakt. Dus, dus, dus een ik beetje was... een B-keuze. Nou ja, uh, ik had ook nog een andere, maar ik denk dat dat echt voor uh, andere tijdstippen is. En uh, dit is ook een lekker nummer. Dus uh, ik denk dat ik, nou, ik heb nog wat moois, want uh, moois meegenomen van een uh, beetje champagne om het te vieren dat het uh, Wereldvoedseldag is. Precies, dus ik dacht, nou dan kunnen we dat wel laten ploppen en dan doen we er gewoon een muziekje bij. Atomic food The beef The chicken The fish The lamb The water The milk The cheese The carrots, the corn, the rice, the beans, the bread, the broccoli, the butter, the carrots, the oranges, the lettuce, the pineapple, the jam. Aza Luna Helco Span Atomic Food, dat was David Getta. Ja, met mij te gast in de tweede uur van Casa Luna Leon Mazarak... chef-kok van een restaurant in Utrecht. Hij presenteerde bij Omroep Link het televisieprogramma Eet Smakelijk. En we praten verder over voedsel, over verantwoord voedsel... over lekker voedsel, over de keuzes die u maakt... als u naar de supermarkt gaat of als u uit eten gaat... en de keuzes die uh, Leon maakt als hij als krok actief is in zijn uh, restaurant. Aan de telefoon heb ik nu ook een diëtiste, Lisa Steltenpol. Lisa, goeienacht. Goedendag. Wat is jouw reden geweest om ooit diëtiste te willen worden? Uh, ja, goede vraag. Ik weet ik ben altijd al bezig geweest met, uh, met voeding en gezondheid. Mm -hmm. En uh, een logisch gevolg leek mij dan uh, de opleiding voeding en diëtotiek. Uh, en, en, en, en waarom uh, was je altijd al uh, zo bezig met, met, met, met voeding, met gezondheid? Nou, dat is echt gestart toen ik uh, een jaar of negen was en op tv zag hoe een uh, koe werd geslacht. Mm -hmm. Toen bedacht ik me van nou, uh, komt het vlees echt van die koe? Vervolgens uh, wou ik vegetariër worden. Ik wist niet dat dat echt kon, want ja, je werd toch ziek van ik toen. Uiteindelijk bleek dat het allemaal niet waar te zijn. Mm -hmm. En uh, ja, ik ben vegetariër geworden. En toen groeide mijn interesse in uh, hoe ik toch heel gezond kan eten. En hoe kun je dat doen? Door uh, op een plantaardige manier toch heel te eten. En daarnaast voor ja, producten die niet geraffineerd zijn. Zoals verkoren en pulvruchten. Mm -hmm. uh, daarmee krijg je genoeg voedingsstoffen binnen. Ja, dat is jouw uitgangspunt als het om jouw eigen voedselpatroon gaat. Maar als diëtiste ja, uh, moet je misschien iemand ook nog wel eens een lekkere rode biefstuk uh, aanbevelen om aan te sterken. Nou, ja, dat zijn dus algemene richtlijnen. Wat dat betreft ben ik echt een, uh, ja, een beetje rebels erin. Ik uh, ga daar niet in mee Ik Dat een 5 Dat is niet. Uh, niet mijn ding. Ik ben overtuigd dat het ook op een andere manier kan. Een duurzamere manier, een eerlijke manier, tegenover de dieren. En uh, ja, op een hele creatieve manier. Dus uh, bewijs ik wel dat het ook op een plantaardige manier heel gezond kan zijn. Ja, Dus als diëtiste hanteer je ook die plantaardige uitgangspunten. Ja. Maar is wat goed is voor jou per definitie voor iedereen goed dan? Nou, iedereen heeft natuurlijk zo zijn eigen behoeftes. Maar ik weet zeker dat iedereen uh, op een plantaardig dieet al de voedingsstoffen kan binnenkrijgen. Beter zelfs dan op een dierlijk dieet, omdat dat weer heel veel welvaartstickets met zich meebrengt. Ja, en zeg je dat ook als mensen bij jou aankloppen, uh, omdat ze van jou uh, dienst als diëtist te gebruik willen maken? Van goed, welkom, maar ik werk op deze basis. <lacht> ja, ik ben daar heel transparant in. Ik vertel meteen van, nou, mijn visie is plantaardig eten. Dit doe ik met te veel overtuiging om iemand vlees te adviseren. Mm -hmm. Dus vandaar dat, dat, dat, ja, dat is echt wel duidelijk. Ja, ja, ja. Kun je je er iets meer voorstellen, Leon? Om uh, uitsluitend op plantaardige basis te eten? Um, ja, wel. Maar ik ben wel van mening dat ik, ik zie... Uh, uh, vis, vlees en groente of ik kan wel beter bij groente beginnen... allemaal als uh, gelijke producten die we van Moeder Natuur krijgen. Uh, waar ik blij ben met dat ik ermee mag werken. Als ik een bord maak en mensen zeggen mooie kleuren... dan zeg ik altijd, ja, dat doe ik. Ik zeg, dat is Moeder Natuur. Uh, ik kan me er wat bij voorstellen, um, maar het lijkt me ook wel zo... Dat, dat, uh, dat ik vind dat persoonlijk wel dat je ook uh, als je mensen adviseert dat je daar een, een hele mooie stelling... ik vind dat mooi dat je een bepaalde stelling in neemt... maar ik geloof wel dat dat uiteindelijk voor iedereen als, alsnog persoonlijk is. Ik bedoel, ik, um, ik ben niet iemand die aan het eind van de week zegt... nee, hey, ik heb eigenlijk helemaal geen vlees gegeten. Dat, dat, dat ben ik helemaal niet, daar sta ik helemaal niet bij stil. Als ik maar lekker gegeten heb... Um, ik denk alleen dat de Nederlandse huishoudens veel, veelal veel begint met, het beginnen met vlees... en wat moet daar nog bij? Ik denk dat je dat zou moeten omdraaien, maar ik... Kan me niet, ik zou niet zelf, zelf vis of vlees laten staan, nooit. Nee, nee, nee, maar je zegt wel, uh, vlees is altijd het uitgangspunt... en misschien moet je het omdraaien van wat wil ik eten vanavond... en past daar eventueel een stukje vlees bij. Ja. Dat zou je kunnen doen, ja. Absoluut. Wat, wat, is, wat is het aanbod vandaag? Nou, vandaag zijn het bieten, om in de bieten te blijven. En daar kan dan uh, vis bij of vlees. En als dat er is, dan, dan is dat. En als het niet is, dan maken we iets creatievers van de bieten. Maar denk je niet te veel uh, moet beperken daarin. Nee, dat zou... nee, nee. Want ik, heb ook, ik hoor persoonlijk ook heel veel mensen die geen vlees eten, maar wel vis. Uh, maar ik heb nooit zo goed begrepen wat daar de afweging in is. Begrijp jij dat, Lisa? Waarom iemand wel, vlees eet en geen, uh, geen, wel vis eet, neem ik niet kwalijk, en geen vlees? Ja, het wordt dus heel vaak gedacht dat uh, ja, dieren, die zijn heel zielig, maar vissen, die voelen dat allemaal niet. Natuurlijk uh, een fabeltje, dik achterhaald. Um, en daarnaast, uh, denken veel mensen dat ze vis nodig hebben voor de, de visspaturen. Terwijl die hele vis maakt die visspaturen niet aan. Die komen uh -huh. uit algen, dus die kan je op een tandwaarige manier ook binnenkrijgen. En daarnaast, dat uh, vis ook heel veel chemicaliën, uh, die ze in de zee krijgen. Uh, ja, wat dat betreft klopt er niet veel van. Van dat argument van, uh, van pegetariërs die wel kist eten. Hmm. Nou krijg ik hier een, een tweet binnen van Boy Prevost. En uh, Boy zegt, ik eet gewoon vlees en toch gezond. Kan dat, volgens jou Lisa? Nou, de definitie van gezondheid, die verschilt gewoon bij heel veel mensen. Uh, ja, bijvoorbeeld Voedingscentrum, die zegt ook dat vlees gewoon heel gezond is. Terwijl, uh, als, als we kijken naar uh, de bewijzen... Het wetenschappelijk onderzoek die er is, op het uh, gebaseerd op vleeseten, dan uh, is het echt schadelijk. Het is niet iets wat ik zeg uit overtuiging, maar het is echt bewezen dat vleeseten bijdraagt helaas aan kanker. En dat uh, bijvoorbeeld pulvlichten, lunzen en bonen, die verlagen de kans. Dus het is wel nee, echt nee, bewezen dat uh, dat zo is. Nee, ik heb minder wetenschappelijk inzicht, maar ik... Uh... Ik geloof het niet zo. Uh, omdat ik denk dat uh, er een, uh, een hele mooie balans in eten is. En ik denk dat dat al over... Hè, als je kijkt naar de hele geschiedenis rondom eten... Ik lees heel veel oude kookboeken. En um, uh, dan denk ik dat een goede keuken... Uh, ongeacht vis, vlees of uh, groenten... De basis is van gelukzaligheid. En hoe je in je vel zit, hoe je je voelt, heeft, dat draagt ook heel erg bij aan hoe je uh, er ja, qua gezondheid voor staat. En nogmaals, ik heb dezelfde achtergrond niet en geen uh, rapporten, maar ik hoor wel heel veel verschillende dingen over. En, ik heb, en naar mijn idee is het gewoon zo dat je, dat je alles een balans moet kunnen vinden, zeg maar. Dus ofwel in vis of vlees, en als je drie, uh, niet te veel rauw vlees. En, maar. Um, uh, ik, ik, ik geloof niet in een, in een wereld met alleen maar groente. Ik, denk dat dat zou, ik, ik zou dat zelf echt verschrikkelijk zonde vinden. Want ik denk dat, dat al die rijkdommen ook... Uh, maar nogmaals, hier spreekt de kok. Uh, dat die rijkdommen, dat je die kunt gebruiken... om daar ook heel gelukkig van te worden en ook gezond van te de blijven. De basis voor gelukzaligheid, dat vind ik wel mooi omschreven. Dat is niet een uitspraak van mij overigens, hoor. Dat is van uh, Escoffier. Van de grote Franse kok. Uh, van... Lisa? Ja? Ja? Daarmee wordt wel ondersteld dat je op een plantaardig dieet... Uh... Uh, iets misloopt alsof ik het te kort komt van smaak en dat is echt een misopvatting. Nee, je kan er veel authentiever maken. Mm -hmm. nee, dat zeg ik niet. Ik, ik, ik, heb, ik heb bij mijn restaurant ook een heel groot percentage mensen die geven en een die geven dat aan bij reserveren. En dat vind ik fantastisch, want dan kan ik ook hele mooie creatieve dingen voor maken. Dus ik maak daarin ook geen onderscheid. Alleen persoonlijk voor mij zou ik niet, ik zou echt niet zonder kunnen. Nee, jij, jij het, hebt het nodig voor dat geluk samen Ja, ik heb een heleboel vrienden die tegen mij zeggen... we gaan gewoon eens een keer met z'n allen van een, echt een mooie, dikke biefstuk eten. Daar worden wij met z'n allen heel gelukkig van. En, maar de, de, dat eten we de dag erna en de dag erna dan niet weer. Dat nee. is, en dat, ik denk dat, die, dat, die, uh, dat daarin een verschil zit. Ik denk dat dat ook niet een, uh, heel belangrijk is om nu mensen... Uh, bewust te maken. Ik denk dat ze eerst bewust moeten, uh, moeten worden... van de waarde van voedsel. Ja, jij kiest voor variatie. Lisa zegt nee, ik heb een heel duidelijk uitgangspunt. Ik eet alleen maar uh, plantaardige uh, producten. Overigens uh, twittert uh, Michiel... goed zo, een plantaardige diëtiste in uh, Casaluna. Lisa, je zegt het is een misverstand dat je niks lekkers kan maken... als je alleen maar plantaardige producten gebruikt. Dus uh, die uitdaging uh, die, die, uh, moet je hier maar, hierbij maar aangaan. Uh, uh, Geven ze een uh, goed recept... Waar misschien Leon uh, enorm nieuwsgierig naar raakt. Ik ben heel nieuwsgierig. <laughs> nou, ik heb inderdaad een uh, superlekker recept. Wel erg makkelijk. Leon zal het vast niet zo snel maken. als hij van de culinaire is. Um, het is namelijk een recept voor quinoa pap. Ik weet het... Uh, Wat voor de pap? Een quinoa. Ik bekend oh. met quinoa pap. Ja? Maar uh, quinoa is een uh, pseudograan. Dus het is niet echt graan, maar het wordt wel zo gebruikt. En het wordt echt beschouwd als superfood. Het valt superveel eiwit, heel veel ijzer. Um, en daarmee kan je dus hartstikke lekker pap mee maken. Dus um, door quinoa te uh, zachtjes te koken met wat sojamelk. En daarbij um, appel en peer in uh, kleine blokjes gesneden. Met wat kaneel en appelstroop. Mm -hmm. Om dat uh, op het vuur de, ja, te laten koken. krijg je ontzettend lekkere pap. En vooral met de herfst. Dus het is natuurlijk heerlijk om uh, ja, gerecht met kaneel te eten. Kijk, dus dat zijn dus we met elkaar blok... eens. Ja. Een beetje seizoens ja, ja, eten. Quinoa is een Zuid-Amerikaanse ja, ja. graansoort. Het is een heel mooi product om mee te werken. Het is het ook door heel veel koksten afgekomen. Ik denk dat het een van de meest... Trendy product is, net als vorig jaar de rassal hanout en al die producten... die ja. komen dan allemaal op al die kaarten weer voor. Ja. Uh, maar wanneer, uh, als ik dan nog mag vragen, wanneer serveer je dit dan? S'avonds, als, als avondmaaltijd of, uh, als nee, nee. of als ontbijt? Ontbijt. Ontbijt, ja. lunch, of uh, ja, tussendoor kan ook. Toetje misschien? De... Of is dat te zwaar? Nou, Kino is gewoon echt heel rijk in eiwit. En het, het is heel verzadigend, dus je bent heel snel gevuld. Vandaar zou ik het als uh, ontbijt adviseren. Kijk, een recept van uh, diëtiste Lisa Steltenpol. Uh, Lisa, dankjewel dat je aan de telefoon wilde komen. Heel gedaan. En een goede nacht nog. Dag. Nog. Dag. Over eten gesproken, wat te denken van een uh, broodje babau bijvoorbeeld? Als een tietje zonder tepel ligt het bij de Vietnamees. Het wordt niet zoveel gegeten, zoals één kroket of zo. Je zult de naam niet gauw vergeten. Het heet broodje papa o. Broodje papa o. Oh. Oh. Oh broodje papa o. Oh. Oh. Oh broodje papa o. Oh. Oh broodje papa o. Oh. Oh broodje papa o. Oh. Oh broodje papa o. Oh. Oh broodje papa o. Oh. Oh het is een heel raar hapje, vooral in het begin. Altijd weer diezelfde twijfel zit de vulling er wel in. En als je ooit een hap zult nemen, denk je. Oh, oh, oh, oh, oh. Je krijgt kaken als een pitpoel van zo'n broodje, papa. Oh. oh, broodje, papa. Oh, broodje, papa. Oh, broodje, papa. Oh, broodje, papa. Oh, broodje, papa. Oh, broodje, papa. Oh, broodje, papa. Oh, oh broodje, papa. Bobo -o. Eén dokter in de letteren, de zoon van Tante Greet Zij tot het spul niet papa-o, maar meer papa-o papa Nou ja zeg, hoe het ook wordt uitgesproken, het blijft een rare hap En als je het weer uitkomst, heb je een broodje, broodje o, o, o a bap. O broodje o-a-bap, broodje o-a-bap, O broodje o-a-bap, broodje o a O broodje papa-o, papa, broodje o papa, Bopoo O. Bobo O. Bobo O. O broodje papa o, oh, o oh, oh broodje papa o, oh, o oh, oh broodje papa o, oh, o oh, oh broodje papa o. Oh, oh, oh oh. Sambaalbij? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, het is een spontaan blik. Ik heb hem gevuld met zilvervliesrijst. Het klinkt inderdaad precies als een uh, sambalbij. Het is een cadeautje, maar niet voor jou. Broodje oh, oh, oh broodje papa oh o oh, oh broodje papa o, oh. o broodje papa o, o broodje papa o. Dat was Kloosterboer. Een groep uit Groningen met in de gelederen uh, onder andere Arno van der Heijden... cabaretier en Jan Veldman, uh, tekstschrijver. Ja, leuk liedje, broodje, babbouw. Eet je dat wel eens, Leon? Of haal je daar je neus voor op? Ik vind het niet zo lekker, nee. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet zo lekker vind. Ik heb het wel eens gegeten. inderdaad, zo lang voordat je de vulling te pakken hebt, dat is inderdaad. Nou, ik heb wel eens een keer een hele mooie gehad. die er gewoon op zo'n familiefeest gemaakt was. En die was heel erg lekker. Maar ik heb ook wel eens een keer zo eentje gegeten die uit zijn zakje kwam. Ja, ja. Die je opwarmen in de magnet. dacht bij Hele want het zat vastgeplakt, joh. Dat was net, dat was nee, geen succes. Ben, ben je heel kritisch op eten als, als mensen jou uitnodigen uh, om, uh, om te komen eten? Uh, zijn mensen al drie dagen van tevoren zenuwachtig? Helemaal niet, echt niet. Ik, ik, dus Ik mag je uitnodigen bij, op bij deze curry. ook aan iedereen, jongens. Ik, ik ben al drie jaar lang bij niemand meer geweest om te eten. Nodig me gewoon uit en maak gewoon een pan met boerenkool. Ik word er zo gelukkig van. Nee, het is, ik, ik, ik, ik ben heel makkelijk en ook in een restaurant. Ik ga zitten, ik klaag niet, ik ga weer weg. En uh, kijk, als ik het binnen vond... Uh, als ze aan mij vragen van wat vond je ervan... en uh, kun je wat kritiek of zo geven... ik vind dat allemaal... nee, ik zal het niet zo snel doen. Je zou het niet zo Gewoon snel doen, nee. Gewoon eten, genieten. Ik ga uit eten niet... niet uh, zelfs heel veel vakbroeders van mij... die vliegen naar een drie-sterrenzaak... die gaan daar eten om dat allemaal op, op te slurpen... al die ideeën. Ik ga niet uit eten om inspiratie op te doen. Ik heb mijn inspiratie op totaal andere plek van Ik ga uit eten om te genieten. En ik ga dan zitten bij die chef en dan zeg ik... kom erop. Is dat jouw ambitie ook met je restaurant? Ik ben heel eenvoudig gaan koken, ja. Altijd wel, maar ik, hou, ik, ik heb liever drie, vier ingrediënten op het bord... die heel goed smaken, dan heel veel verschillende smaken op een bord. En alles ligt tegenwoordig in een balkje en er moet nog een dikje bij... en een schuimpje en Het is of een domino-steentje? Ja, het is, het, er zijn een aantal in Nederland, er zijn grootmeesters. Er zijn echt, hier, zijn hier een aantal chefs in Nederland. Daar hebben we het over de top. De Sergio Hermans en de Bobby Boers. En... Ik vind dat zo geweldig wat die doen. Dat is echt fantastisch. Maar en, liggen en... daar ook jouw ambities? Nee, nee. Mijn ambitie ligt gewoon bij dat ik iedere avond, uh, ik heb tien tafels, bij elf tafels, dat die als ambassadeur de deur uit We hebben zo lekker gegeten en we komen binnenkort weer terug. Dat is mijn ambitie. En ik zeg altijd: je moet gewoon je eigen ding doen, productgericht koken. En als mensen dan uiteindelijk uh, uh, daar waardering voor geven, is dat altijd leuk. Maar ik, ik ben daar. Echt niet mee bezig. Ik vind het alleen maar leuk. Ik ben er ook trots op als mensen je waarderen. Of dat nou in een gids is of in mensen een stukje schrijven. Dat is allemaal. En soms krijg je, je krijgt een heleboel veren soms krijg je een schop. Dat hoort er allemaal bij. Dat maakt je alleen maar sterker. Maar je moet vooral je eigen ding doen. En ik zie dat wel een beetje weinig. Te weinig? Ja, ik vind wel dat als ik ga eten... Ik ga niet zo graag... Ik ga graag in België eten. Dan heb je heel veel mooie gemiddelde restaurants... waar je gewoon gemiddeld lekker kan eten. Dus niet top, ook geen top prijzen, maar gewoon een goed glas wijn voor een fatsoenlijke prijs... een productgerichte keuken. En, en ja, uh, of je nou om half twee binnenkomt voor de lunch... dat maakt allemaal eigenlijk niet uit. Uh, wees welkom, weet je wel. En Ik denk dat, dat, dat daar zit ik dan graag. Ik voel me daar gast. En uh, uh, dan ga ik daar naartoe. En daar geniet ik van, zeg en niet maar. niet te veel op Smuk. Nee, als ik verzand bestel, dan wil ik een verzand proeven. En, uh, ik, ik, ik, tuurlijk, je, mag, je moet wel creatief zijn, maar uiteindelijk is het product wat telt. Dus ja. Ook de chef waar ik voor gewerkt heb, dus heeft altijd gezegd: van, koken is geen, geen kunst, maar een ambacht. Ik geloof dat je absoluut, je bent ook een beetje vormgever. Je, hè, de, uh, en de tijden veranderen. Je wil ook wat met voedsel doen. Alleen soms. Uh, slaat het de plank mis. Dus je moet altijd iedere keer als je een gerechtje opmaakt moet je bij jezelf vragen van is dit, is dit ook wat mijn gasten gaan proeven? En uiteindelijk oordelen zij. Ja, als ik een gerecht serveer en ik denk dit wordt weet niet of het hem wordt dan zeggen heel vaak mensen dit is fantastisch. En soms denk ik van nou dit moet hem zijn en dan hoor ik er dus niks op. En dan denk nee. ik nou dat het is leuk bedacht. En dat is uiteindelijk degene proberen. die bepaalt dat zijn je gasten. Niet de gidsen, niet de andere dingen. Alleen maar je gasten. Dat is echt. Ik vind de mooie uitspraak die je net doet, koken is een ambacht, het is geen kunst. Ik ben benieuwd hoe een collega van jou daarover denkt, uh, Joris Beitendijk, Hij uh, werkt nu in een restaurant in Montpellier in Frankrijk... en hij wordt de nieuwe chef-kok van The Grand in Amsterdam, het grote hotel daar in Amsterdam. Uh, Joris, uh, goeienacht. Goeienacht. Ben je het met Leon eens? Koken is in eerste instantie een ambacht, pas in tweede instantie wellicht een kunst? Ja, volkomen mee eens. Volledig mee eens, uh... Het is uh, zeker uh, belangrijk dat iets er uh, aantrekkelijk, mooi en, en, en, en ja, lekker uitziet. Maar het begint bij het ambacht. Het is handwerk en, uh, en dat is het belangrijkste in het vak. Ja, ja. Ben jij ook een, een kok die zegt van... Uh, uh, het gaat erom dat, dat de gast gelukzaamheid naar buiten gaat... en uh, het hoeft niet uh, tip top in orde te zijn. Het moet niet heel chic zijn, het moet niet uh, echt aan de bovenkant van het segment uh, zitten. Of ben je iemand die zegt... nee, mensen, mensen uh, mogen bij mij echt op een hele chique manier verwend worden. Nee ik ben uh, ik ben meer uh, ja de gast moet gewoon uh, zich thuis voelen, zich lekker voelen, een bijzondere beleving hebben. Dat is ook belangrijk. Ja. En het hoeft echt niet uh, heel chic te zijn. Nee, absoluut niet. Het moet gewoon, iemand moet zich op zijn gemak voelen. En ik heb zelf wel eens zo grappig dat de degene die voor mij sprak zei dat hij graag in België gaat eten. Ja. Dat dat is uh, dat is waar. Je hebt in België ook hele stijve zaken, zoals uh, Caes Bruno. Daar heb ik uh, gegeten en, en ja, daar, um, daar heb, heb ik me zo ongemakkelijk gevoeld door, door zeg maar uh, ja, uh, het in hun ogen chique en, en, en in de goede service, zeg maar. Maar ik, ik zat daar niet op mijn gemak en, dat, en datzelfde gevoel zou ik mijn gasten niet willen meegeven. Ja, nou heb ik eens even op de kaart gekeken, eh, Joost, van het restaurant waar jij nu nog werkt in Montpellier. Je komt dus naar Amsterdam, maar nu werk je nog daar in Frankrijk. Uh, ik moet wel even sparen om met jou te komen eten. Voorgerechten beginnen bij zo'n 37 euro, eindigen bij 77. Hoofdgerechten tussen de 45 en de 75 euro. Dat moeten dan wel heel exclusieve producten zijn die jullie gebruiken daar in die keuken. Het zijn uh, hele goede producten, maar hele goede producten... Die, daar zit een prijskaartje aan. De, de porties, uh, de, de gerechten zijn royaal. Het zijn echt uh, Franse royale uh, gerechten die we... Die we maken. Uh, je krijgt meer dan waar voor je geld bij, uh, bij ons in het restaurant. En, uh, en uh, ja, het is, het is wel eens lastig. In Frankrijk, in Frankrijk zijn de prijzen die ze in Montpellier vragen uh, niet, uh, niet heel erg uh, angstaanjagend, moet ik zeggen, als je in, in Parijs uit eten gaat, nou, dan ga je zeker uh, het dubbele betalen in, um, in dat type zaak, in dat mm -hmm. type zaak. Maar uh, je krijgt Echt meer dan waar voor je geld. Uh, de producten zijn, uh, zijn, uh, ja, zijn uh, kostbaar. Waar, waar let je ook bij de aanschaf van je producten? Uh, gaat het om hele exclusieve producten die je uit verre buitenlanden haalt? Of uh, zeg je als het gaat om kostbare producten... ik neem het beste vlees, de beste kazen, de beste groenten uit, uh, uit de streng? Uh, ja, dat laatste, daar gaat mijn uh, voorkeur naar uit. Uh, kijk, hier in Frankrijk op het moment is het natuurlijk een, een stuk makkelijker... om. Uh, uh, op die manier te spreken, want het is gewoon één grote regio met, met topproducten in heel het land. Het is uh, wat dat betreft een, uh, een prachtland. Ja. In, in, in Nederland is dat uh, ja, een wat grotere zoektocht. het uh, gaat zo lastig worden dus als je straks naar Amsterdam komt? Nou ja, dat wordt, dat wordt de uitdaging. Uh, ik wil echt uh, ja, uh, ruim de tijd nemen om, um, om op zoek te gaan naar uh, leveranciers die, uh, die dezelfde visie als ik hebben, uh, of, of leveranciers waar ik me heel erg in kan vinden. En hoe zou je die visie omschrijven, Joris? Uh, um, nou ja, ik wil, graag, ik wil heel graag weten hoe, hoe uh, producenten uh, hun, uh, hun uh, product produceren. Um, met welke overwegingen zij bijvoorbeeld voer kiezen voor beesten, met welke overwegingen zij, zij groenten groente telen, ja, dat, dat is belangrijk. En daar, uh, en dan op een gegeven moment ja, je moet een, een vertrouwensband opbouwen met, uh, met producenten, denk ik. Dat is belangrijk. En als je, als je gewoon vertrouwen hebt in het producent ja, dan en dan hoef je ook niet te veel over de prijs te gaan onderhandelen. Want dat, dat, wat hij, wat zij vragen, dat, dat zal gewoon, dat is dan redelijk. En ja, dat. Uh, dat verreken ik weer met uh, mijn gasten. Ja, Leon Mazerak hier uh, te gast in Casaluna Casa ook. Eh, Leon, uh, uh, wat dat betreft delen jullie de uitgangspunten, Joris en jij zo te horen. Uh, uh, weet welke producten je, je gaat gebruiken. Zou je kunnen zeggen dat de koks van de restaurants uh, een beetje de voorhoede zijn? Dat, dat wij als eenvoudige consument, als het ware, eh, die, die vertaalslag nog wat moeten maken. Maar dat jullie eigenlijk het voorbeeld aan het geven. Ja, nou, ik hè? denk het wel. Ik denk dat heel veel. Uh, kijk, wij in Nederland hebben, niet die, wij hebben die Calvinistische geschiedenis. We zijn Calvinisten, zeg maar. Dus wij zijn. Uh, eigenlijk missen wij wat die Fransen hebben. Wat hij ook zegt: die producten zijn duur. Ik werkte natuurlijk bij Alain Ducas. die gerechten zijn. Absurd duur. Deze dat, prijs, he, die herken je wel. Maar eigenlijk helemaal niet duur. Als je kijkt naar de kwaliteit die er binnenkomt. Met, dat je met die producten mag werken. En die zoektocht, die zal inderdaad voor hem ook lastig worden in Nederland. Dat, dat, je bent zo verwend daar. En uh, ik denk dat um, uiteindelijk de, uh, dat wij als koks, zeg maar, het enige wat wij moeten doen, is inderdaad laten zien ook aan de consument hoe eenvoudig het is om te zeggen: van kijk, als je de tijd neemt om een goed product te zoeken, uh, ongeacht wat voor een product dat is. Dan, en je kunt daar met heel eenvoudige middelen iets, mooi, iets moois van maken, zonder dat je meteen met allerlei ingewikkelde technieken gaat werken. Hoewel er ook steeds meer mensen hebben thuis keukens, die zijn fantastisch. Hè? Dus uh, denk ik dat ze daar um, uh, heel veel uh, aan zullen hebben. En ik denk dat juist je hebt natuurlijk zoveel koks uh, die tegenwoordig op de voorgrond treden. De kok is van de toekomst is ook een beetje gastheer. Dus nou, laat hem maar jou uitnodigen om. Uh, om, dat, om mee te doen ga het thuis, thuis maar namaken. En eigenlijk zie je dus in die culinaire branche... wat, wat Samuel levi in het vorige uur ook zei... voedsel moet misschien wel wat duurder worden. Ik bedoel, dat gebeurt dan in die restaurants misschien. Maar dat is straks ook de, de, de trend in de supermarkt... en bij de, bij de bakker en bij de slager en bij de groenteboer, denk je, Joris? Um, ja, weet ik niet. Ik, ik zou graag maar willen toevoegen aan wat ook belangrijk is bij het productkeuze... dat je op zoek gaat naar, naar smaak... Uh, dat je de beste smaak in je producten uh, zoekt, in, ja in kwaliteitsproducten, ja daar heb je vaak wat minder van nodig dan uh, van, van een ja van een uh, minder goed product. Dus ja, uh, als je over de prijs gaat praten, uh, ja het kost het kost meer, maar, um, maar je hebt misschien minder nodig om uh, om hetzelfde om hetzelfde ja om dezelfde smaak. Uh, te maar één probleem is het dan toch wel, vind ik. Ik bedoel, uh, je geeft heel duidelijk aan, hoor Joris, waarom die gerechten dan zo prijzig zijn. Maar daarmee uh, sluit je natuurlijk wel een hele grote groep mensen uit die dit gewoon niet kunnen of willen betalen. Dus uh... wat, wat jullie doen, hè, hè, je, mensen erop wijzen hoe, hoe mooi een bepaald product is en hoe goed dat is en hoe lekker en hoe verantwoord het uh, geproduceerd is. Uh, dat komt dan maar bij een hele kleine groep aan... want de grote groep mensen kan dat gewoon niet betalen. Ben ik het niet mee eens. Nee? Ben ik het niet mee eens. Want wat, wat uh, wij in Montpellier bijvoorbeeld doen... Is, vind ik een, heel mooie, een hele mooie opzet van het menu. Is dat we bij de lunch bijvoorbeeld een um, viergangen menu aanbieden voor 49 euro... Terwijl er ook uh, voorgerechten van, van uh, 75 euro op de kaart staan. Maar die gerechten worden gemaakt met als het ware de incourante delen van de topproducten die wij binnenkrijgen. Dus de, de courante delen, de, de mooiste delen van een, van een, van een, uh, een of van een, uh, van een uh, uh, ossehaas, uh, weet ik veel wat. Uh, die, de mooiste delen die worden voor de luxe gerechten gebruikt, voor mm. de voor de duurdere menus. En met de wat mindere. Uh, ja, exclusieve delen maken we een heel interessant lunchmenu. Ja, ja, dus wat dat betreft... en dan gebruik je ook dat hele beest bijvoorbeeld. Exact, ja. Ja, ja, ja. Wat, wat wil jij hier in Nederland gaan maken... in dat uh, restaurant daar in Amsterdam waar je gaat werken? Um, hoe, hoe wil je daar herkend gaan worden? Want inderdaad, het, het aanbod is anders dan daar in Montpellier hier in Nederland. Ik wil uh, herkend worden door... dat um, gaat een lange, een lange tocht worden, hoor, maar... Um de Hollandse smaak moet daar uh, moet daar gaan uh, uitgelicht worden. Mm -hmm. En het moet en noem, een. Zaak een... Ja? Nee, ga door. En het moet een zaak worden waar waar, waar mensen niet verplicht zijn om, om uh, waar ze geen verplichting hebben. Dus ze komen binnen, ze kunnen één gerechtje eten, ze kunnen uh, vier gerechtjes eten, ze kunnen daar een, een uitgebreid menu nemen. Uh, dus het moet een, een hele vrije zaak worden, het moet ook een hele open zaak worden. Um, in, in de zin van dat, dat alles duidelijk is, ook bij, bij de bediening, waar alle producten vandaan komen. Dat ja, Een heel stevig fundament, ook wat betreft uh, uh, ja, de producten die we gebruiken. Herkenbaar, uh, Hollands en uh, dus in die zin ook democratisch. Um, ga eens één een gerecht noemen, alvast Joost wat je gaat maken in Amsterdam, tenslotte. Eens uh, even kijken, ja. Um, wat hebben wij bij de kerstlunch gedaan? Um, op boerenbruin gebakken tongfilet met een saus, uh, een beur rouge. En daarbij uh, gerookte paring met Klink... geconvrijpt schifoen. Klinkt goed. Lijkt het je wat, Leon? Klinkt, Klinkt goed, ja. Het ja. ja. is wel beur rouge, is niet echt Nederlands. Dat is een grapje, hoor. En wat is beur rouge eigenlijk? Het is een, een beur blanc, maar dan met rode wijn. Ah. Hmm. Vanaf wanneer sta je achter het fornuis daar in het uh, Grand? Vanaf uh, 1 november, vanaf 1 januari gaat een nieuwe kaart uh, erin en dan uh, nodig ik iedereen van harte uit. Jongens, Beidenlijk. Dankjewel. Nog een paar goede weken daar in Montpellier. En uh, welkom in Amsterdam straks. Heel graag gedaan, Bedankt. Dankjewel jongens. Ja, ja Leon, uh, Leon Mazarak van Podium in Utrecht. Uh, heb jij inderdaad ook het gevoel dat je een verantwoordelijkheid hebt? Ja, absoluut ja, nou, ik denk dat je dat wel hebt, ja. ik, voel, ik, voel me wel, ik voel me wel verantwoordelijk. Ik vind het ook leuk. Ik, ik vind het ook leuk om mensen dus in het restaurant te confronteren... met bepaalde uh, smaken. Zoals ik net ook al zei, eigenlijk. En, en ik denk dat je als kok ook nog een beetje verantwoordelijk hebt. Ik, ik hoor hem net ook over Nederlandse producten. En dan hoor je dan paling en tong. Dan denk je van, nou, ja, dat zijn uiteindelijk ook... dat zijn echt exclusieve producten. Iedereen zegt, ja, de paling is zo duur geworden. Ja, de paling is eigenlijk... Ja, die is, is een heel groot probleem met paling. Ehm... Um, ik, ik vind nog steeds dat wel in de Happy Few restaurants... er vaak nog te veel gewerkt wordt met de Happy Few ingrediënten. Um, want, want die prijzen, ik bedoel, dat, dat menu van 45 euro... dat is dan he, redelijk democratisch uh, geprijsd. Maar die prijzen, die, die, he, die voorgerechten een voorgerecht van 77 euro... daar kom je volgens mij in Utrecht niet mee weg. Nee, ik denk dat dat, uh, dat, dat, dat, dat, dat, is, dat sluit niet aan bij de... Uh, Nee, bij de, bij de stad, nee. nee. Niet in Nederland, over het algemeen sowieso niet. Ik, ik ben echt bereid om, in, als ik in Parijs ga eten... dan vinden mensen het vaak over het algemeen wel leuk om dat te doen. En dan hebben ze zoiets van, dan zitten we ervoor in Parijs. En dan in Nederland in Nederland niet. Ik, ik ben niet bereid voor, om voor goed eten altijd de volle prijs te betalen. Maar dat, ik ben er natuurlijk anders in. Ja. Maar ik kan me niet verwachten van mijn vrienden of vriendin... dat zij zegt, ja, ik neem jou mee het eten en het voorgerecht is 77 euro. Maar nee, maar lekker. Nee. Want, dat is gewoon niet reëel. Dus maar dat, dat ligt dus ook aan die restaurants. Jij zegt ook van restaurants moeten ook misschien genoeg nemen... met wel goede producten, maar niet de meest exclusieve producten. Ja, ik denk... Ik, palen, je hoeft geen palingen, mag ook school. Ja, je ziet nu dat het crisis is. En je ziet nu bijvoorbeeld heel, heel veel menukaarten... zie je dus eenvoudigere ingrediënten terugkomen... om die marges goed te houden. Ik bedoel, ik heb daar ook moeite mee. Wij moeten ook... Hè, wij willen, ik, ben, ik ben altijd, als ik een tong zie liggen die mooi is... en ik zie een, minder, een mooie tong, dan... en die mooie tong is drie euro duurder... dan neem ik de dure tong. Dat is, oh. dat is mijn kwaal. Hè. Dat is, en ik denk dat heel veel koks... Nooit rijk worden jij. Nee, ja, goed, ik, ik doe mijn best wel. Maar <laughs> ik, ben, ik, ben een, ik ben gewoon een kok. Dus ik wil gewoon het mooiste. Weer. Dus ik heb dus ook wel altijd iemand bij me... die dan moet zeggen van nee, dat kan niet. Maar dan moet, kan ik, dan moet ik dus gaan zoeken naar alternatieven. En dan moet je dus creatief zijn. En dat is dan mijn specialiteit. specialiteit dus van, dan nemen we een andere vis en we gaan het niet meer moeilijk doen. Want die dure vis die kan niet en die andere is minder. Dus dan moet je creatief zijn. En ik denk dat daar zit gemakzucht heel erg in dus je moet die creativiteit houden. En dan van die goedkope vis tussen aangaan. Je die is kunt zulke mooie dingen maken met alles wat er is. We hebben zoveel producten hier. Je kan alle kanten op. Ik heb nog nooit één maand... We hebben iedere maand veranderd, men, veranderd menu. We hebben maar één menu. En ik heb nog nooit één maand uh, met een writersblok gezeten. hoor. Dus, uh... en tenslotte, uh, we hebben nog uh, een heel klein minuutje... Wat eet ik volgende week in plaats van kip kerry uh, uh, uit het diepvriesvak. Nou, ik denk dat jij uh, dit weekend eens even aan de bak moet met een mooi tomatenju. Een klassieke tomatenju. Dat kan van mij wel een boek lenen. Als je al even langskomt. Ja, goed. Dan uh, ge ge ge ge geef ik je het recept in vereenvoudigde vorm. Met, uh, het is eigenlijk geen tomatentijd, maar we gaan wel een mooi tomatenjuur mm -hmm. maken. En uh, hele mooie kalschrakballen. Mm. Ja. Een gehaktbal en tomaten Een gehaktbal en tomaten Ik ga er aan denken van ja, volgende week. Leon, kom controleren. Gaan... Ja, dat is goed. Dankjewel dat je hier uh, wilde zijn. Dank u wel voor het bellen, voor het twitteren, voor het uh, mailen. Dank ook aan al mijn andere gasten. En ja, uh, ik krijg wel zin in die uh, kalfschakballen in uh, tomaten zo tegen twee uur s'nachts. Morgen is er weer een Casa Luna. Dan uh, gepresenteerd door Mieke van der Wij. Zij praat dan met Annette Mooi. Zij is de hoofdredacteur van het literaire tijdschrift De Gids. En dat bestaat 175 jaar. Heel graag tot morgen. Dus. En voor nu veel genoeg bij de collega's van uh, Wakker Nederland, want zij zijn nog steeds wakker. Goeienacht nog. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie naast me woont. NCRV